10 uur Wit met het NOS-journaal. In het Brabantse Veldhoven zijn twee Fransen en een Nederlander aangehouden voor drugsmokkel. Ze hadden 200 kilo hash bij zich en een kleine 200.000 euro aan contant geld. De drie zijn opgepakt bij hun auto's voor een hotel in Veldhoven. Volgens de politie maakten ze een verdachte indruk. De mannen zijn overgedragen aan de politie in Eindhoven. Een man heeft gisteravond in het Amsterdamse Concertgebouw een concert verstoord waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Hij deed zich voor als spreker en stapte vlak voor het begin van het concert het podium op. Daar zei hij onder meer dat hij een dienaar was van Allah. Toen orkestleden geschrokken het podium verlieten, zei de man dat hij geen bom bij zich droeg. Hij werd van het podium afgehaald en vastgezet. De man is een bekende van de politie en zal vaker bijeenkomsten hebben verstoord. Het concert was ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten. Dominique Stroos-Kaan is weer terug in Frankrijk. Hij was gisteren, samen met zijn vrouw en dochter... op Kennedy Airport in New York op het vliegtuig gestapt. Stroos-Kaan was in mei in New York opgepakt... nadat een kamermeisje hem had beschuldigd van verkrachting. De Amerikaanse justitie hechtte aanvankelijk geloof aan haar verhaal... maar gaandeweg ontstonden twijfels. Zo legde ze tegenstrijdige verklaringen af... over wat er op de hotelkamer was gebeurd... en bleek ze het verhaal over een eerdere verkrachting... compleet te hebben verzonnen. Enkele weken geleden zette de rechtbank in New York op verzoek van het OM een punt achter de strafzaak. Kaan kreeg zijn paspoort terug en was dus vrij om de VS te verlaten. Dan het weer, wisselend bewolkt en buien. Vanmiddag vooral in het oosten buien met kans op onweer. In het westen droog en wat zon. Middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Zee.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen, welkom bij OVT. Met vandaag geen zomerprogrammering meer over broederparen... maar een reguliere uitzending waarin we weer volop ingaan op de actualiteit. En als er deze week iets in de actualiteit centraal stond... dan was het wel de steeds groter wordende schuld... die wij als Nederlandse bevolking maken... Zo luidde Christenuniformman Arie Slob eerder deze week de noodklok hierover. Het bureau kredietregistratie kwam met cijfers naar buiten over. Steeds meer financiële probleemgevallen. En er waren reportages te zien over deurwaarders die al het werk niet meer aankunnen wat is er gebeurd met die ooit zo spaarzame Nederlander, vroegen wij ons af. En om er antwoord op te geven hebben we geldhistoricus Gerard Borst uitgenodigd... gespecialiseerd in het spaargedrag van de Nederlander... en daarnaast oud-robeco-topman Jaap van Duin... van wie onlangs het boek De Schuldenberg verscheen. Ja, en daarna gaan we het hebben over een boek, de Codex Cali Calicatinus. He, weet je, het boek uit de middeleeuwen waar de pelgrims die naar Santiago gingen zich op oriënteerden, zeg maar, de zeesnotenboom van de middeleeuwen. Dat boek blijkt onlangs gestolen. En wat dat boek precies inhoudt en hoe belangrijk dat was voor de pelgrims naar Santiago de Compostela, dat gaat ons straks. Jan van Herwaarden, historicus, mediafist <lacht> en Santiago, Santiago de Compostela kennen allemaal uitleggen. Maar dat houdt u van ons te goed. Dat krijgen we straks. Ja, dat is, dat is allemaal het eerste uur. En hebben we het eerste uur ook nog een, een nieuwe columnist in de OVT. En dat is voormalig nieuwslezer en Frankrijk-correspondent... Philippe Frerix. En die zit hier ook al aan tafel. Goedendag. Goedemorgen. Welkom. En, uh, in het tweede uur van OVT uh, gaat het over de pestbacterie... die, <coughs> zo weer deze week bekend... Is uitgestorven, althans een uh, hele dodelijke middeleeuwse variant daarvan. En we staan stil bij het verhaal van Fanny Schoonheid, de Nederlandse vrouw die in de jaren 30 meevocht in de Spaanse burgeroorlog en daarna maakte als mitrailleur koningin. Dat allemaal later, maar nu eerst nog een ander nieuwtje van eerder deze week. De leiding van de basisschool in Almere is het beste zat. Vanaf maandag worden de leerlingen in uniform verwacht. We doen er op de het ziet er hartstikke leuk uit, vind je niet, als je onze school binnenloopt. En je ziet allemaal kinderen in zulke uniformen. Het ziet er gewoon heel leuk uit. je ze? Lelijk. Oh, <laughs> mooi. Ja, nieuws op SBS 6 was dat eerder deze week leerlingen van een particuliere basisschool, genaamd Busy Kids in Almere, moeten dus met ingang van morgen verplicht in een uniform op school verschijnen. Want als ze allemaal er hetzelfde uitzien in het rood, zwart en wit... dan wordt er vast niet meer gepest. En het zou ook bevorderlijk kunnen zijn voor de samenhorigheid. Schooluniformen, hoe zit dat? Kennen we die nou uh, uh, alleen uit Engeland? Of hebben we het er in Nederland uh, ook wel eens over gehad? Zijn er historische voorbeelden van dat ze hier ook gedragen zijn? Uh, we dachten van niet, maar om het helemaal zeker te weten... hebben we nu onderwijshistoricus Nan Dodde aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hoe zit het nou precies met dat schooluniform? Is dat echt een historische dag morgen in Almere? Oh, ongetwijfeld. Want in Nederland zijn we niet zo tuk op uh, dit soort dingen, op schooluniformen. Wij leggen het accent op individuele identiteit. Wij moeten onszelf duidelijk manifesteren. Met andere woorden, schooluniform uh, heeft nooit in Nederland een, uh, een plek gekregen... Het kwam wel voor, dat moet gezegd zijn, vooral in het katholieke zuiden... kwam het op sommige scholen voor dat meisjes jongens in een, uh, in een mooi pakje rondliepen. Maar voor de rest, wij voelen daar helemaal niks voor. Wij willen niet uh, de maatschappelijke ongelijkheid, want dat zou een thema kunnen zijn. Hè, mm -hmm. Om schooluniform te dragen zodat de maatschappelijke ongelijkheid niet zichtbaar wordt. Maar, klaarblijkelijk vinden we dat niet zo'n probleem. Want we kijken door dat uniform wel heen om te constateren dat die maatschappelijke ongelijkheid er nou één keer is. Uh, ja. Het maar, tweede maar, maar, is, element is uh, ja? de schooleenheid. Je zou zo'n schooluniform kunnen zien als dit is de eenheid van de school. Zo komen wij met die kleuren en vooral een logo naar buiten toe. Nou, dat lukt ook niet goed in Nederland. Dat, uh, ik ben bang dat het een, een, interessante, een interessante discussie is en een, een interessante... Poging. En we hebben een minister van Onderwijs die uh, openstaat voor alle nieuwigheden. Dus misschien heeft hij nog wel ergens wat subsidie om de schooluniformtjes uh, te betalen. Maar het lukt niet. Het lukt niet, dat voorspel je nu al. De, ja. de, voor zover een historicus iets kan voorspellen <kwijnt> en kan voorzien, uh, de ben ik bang dat het, uh, dat het overgaat. Ja. Maar, maar, maar hoe is dat in Engeland dan gegaan? Hoe komt het dat het daar wel aanvaard is? Dat is een hele oude geschiedenis. In Engeland had je in de 15e eeuw al de behoefte om die kindertjes in een uniform te steken. En dat was een teken van dit is een bijzondere school. Het kwam vooral voor op particuliere scholen. Bijzondere scholen zouden wij in Nederland zeggen. En pas eventjes voor de Tweede Wereldoorlog. En, en, en vooral daarna zie je ook in Engeland de openbare scholen met een schooluniform voor de dag komen. En wat is daar dan de reden van dat die dat ook gaan doen? Uh, eenheid van de school. Eenheid uh, van de school? Ja, eenheid van de school en... Uh, wij laten ons op deze manier zien. Ja, en, en is er ooit sprake geweest van dat, zeg maar, dat de armoede... dat het kinderen door een schooluniform er fatsoenlijk uitzagen... dat het ook daarmee te maken had? Ja, daar had het zeker mee te maken. Uh, je vindt het bij een hele deftige school eten in Engeland nog steeds... Hè, dat de behoefte aanwezig is om de armoede... voor zover dat bij die kinderen zichtbaar wordt... je uh, zou kunnen zeggen een mindere financiële positie... om dat een beetje ongedaan te maken. Dat wil zeggen, dan valt het niet op. Ze lopen allemaal, de jongetjes en meisjes, in, in prachtige kleren. En uh, dat moet op enige wijze overigens wel betaald worden. Maar op deze ja, maar wie, manier... Wie, wie betaalde dat dan? Dat zichtbaar wordt... ...dat kinderen uh, toch uit een milieu komen die dat niet zo geweldig is. Ja, maar wie, ja, wie, wie betaalt het dan dan? De, de school, de, je bedoelt de schooluniform... Ja. Ja, dat, wordt, dat is een groot probleem. Ik denk ook in Almere, uh, de ouders moeten dat opbrengen. Ja. En in Eten is het bekend dat uh, wanneer die uh, ouders daar niet toe in staat zijn, dat er een soort subsidie verstrekt wordt. Maar dat is incidenteel, want Eten is geen goed voorbeeld. Dat is een te nette school, ja, in van... onze termen denk ik, uh, om als voorbeeld te dienen. Want we hebben het nu alleen over... Uh... Niet elite scholen en toch rijkere landen, maar in een heleboel uh, zeer arme landen zie je ook schooluniformen. Uh, ja. In ja, Azië daar, bijvoorbeeld. In heeft men ook een poging gedaan om die maatschappelijke ongelijkheid ongedaan te maken. En de, de schoolheid, de, de schooleenheid vooral te accentueren. De herkenbaarheid van wij zitten op deze school. Maar nogmaals ik denk niet dat dat in Nederland een, een plaats zou krijgen. Nee, ik geloof het niet. En bovendien gaat het daar uh, in het buitenland vooral om landen die op een gegeven ogenblik in de geschiedenis nog wel gedomineerd worden door de Engelsen. Ja, maar Indonesië oude, bijvoorbeeld ook, oude... en dan? Ja. En dat, is, dat is onze eigen oudkolonie. Ja, die doet het ook. Ja, ja, ja, ja zeker. Ik denk dat dat uh, een islamitische achtergrond uh, heeft, maar dat weet ik niet. Zeg maar, maar wat ik me ook afvraag is, uh, zou het E, zou er ook maar één oude paar zijn in Nederland, behalve misschien in sommige uithoeken, uh, die het lukt om hun kinderen ertoe over te halen, want dwingen is er al lang niet meer bij, in uniform naar school te gaan. Ik kan me er niks bij voorstellen dat het mij zou lukken en ik denk dat Paul dat bij zijn zoon ook niet zou lukken. Ik niet, dat het Gaat niet lukken het lukt. Die kinderen willen allemaal hun eigen pak en hun ja. eigen schoenen en hun eigen telefoon. He, die, die, dat verschilt onderling, dus die kinderen zullen daar absoluut niet aan beginnen. Ik meen me te herinneren dat uh, meneer Donner in 2007, de minister, in 2007 uh, de gedachte van de schooluniform nog eens uh, naar voren heeft gebracht. En dat de jonge generatie hem, uh, nou laat ik zeggen, uitgefloten heeft. En dat lax, uh, de studentenclub... Uh, die uh, hebben naar hun voorhoofd gewezen van... Uh, hoe kom je daar nou bij om dat uh, naar voren te brengen? Ja, dus jij... En denk... ook de studenten, ook de leerlingen voelden er absoluut niets voor... om uh, zo'n apenpakkie... zo werd het geformuleerd, hè? Dus ik citeer, om zo'n apenpakkie aan te trekken. Ja, daar trekken de studenten alleen vrijwillig aan... als ze bij zo'n uh, van Ding een club gaan. Hm? Ja, ja. Dan, dan doen ze het wel weer, maar dat is de nee. eenheid van de club. Ja, dus de mensen die nu in Almere zo'n uniformtje gekocht hebben, is waarschijnlijk weggegooid geld geweest, want als ze zullen het best paar jaar kunnen volhouden, maar ik denk dat het op een gegeven moment uh, toch geleidelijk aan gaat verdwijnen. Want dat zie je in Nederland ook wel, uh, dat er in de 19e eeuw wat scholen zijn die kinderen dan een soort winkeljas geven om hun kleren te beschermen. Dat is geen schooluniform overigens. Om uh, uh, um hun kinderen, om um hun kleren te beschermen tegen slijtage en dat, dat soort zaken. En dat is ook in de loop der jaren verdwenen. Dus het lukt niet. Het enige wat je in Nederland zou kunnen constateren... is kledingvoorschriften. En dat de directeur, de rector zegt... Ik wil dat jullie zo en zo eruit zien. Ja, zo hadden een op in de klas. Dus oh, ja. hadden wij vroeger mijn zusjes op de lagere school die mochten geen broek dragen, die mochten alleen een broek dragen als ze een rok overheen deden. Uh, ja, ik Om heb iets op school gewerkt waar de meisjes op de fiets kwamen met een broek aan, maar er was een aparte ruimte. Daar moest de broek uit en dan moesten ze een rok aantrekken. Ja. Nou, ik had er als leraar geen enkel bezwaar tegen, natuurlijk. Oké, okay. Nandonne, heel hartelijk bedankt voor deze uh, historische toelichting van het plan in Almere. Dat volgens jou dus geen lang leven beschoren is. Nee. Goed, Nederland dus geen uniformland. En wij dachten ook altijd geen land van schulden. Uh, want wij Nederlanders zijn immers altijd zo spaarzaam en zuinig. Maar deze week blijkt dus dat het helemaal niet het geval is. Sterker nog, de gemiddelde Nederlander heeft meer schulden dan bijvoorbeeld de gemiddelde Griek of Italiaan christenunie voormal Arie daar daarom eerder deze week de noodrok. En ook het bureau kredietregistratie liet zich niet onbetuigd... en pleitte voor wetgeving om betere schuldenregistratie te regelen. Voor ons aanleiding voor een gesprek hierover... en over de spreekwoordelijke aloude vaderlandse zuinigheid. En dat doen we met geldhistoricus Gerard Borst van het Utrechtse Geldmuseum. Hij zit hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en aan de telefoon hebben we oud-Robeco, topman en hoogleraar economie, Jaap van Duin, van wie onlangs het boek De Schuldenberg verscheen. Ook goedemorgen, meneer Van Duin. Goedemorgen. Ja. Uh, om met u te beginnen, uh, u bent deze week nog geciteerd door Ari Slob. Uh, heeft hij gelijk dat hij de alarmklok luidt? Nou, hij zou het moeten luiden met name over de hypotheekschulden. meer dan over de, want ik dacht dat daar het programma over ging, over de, de, de, de, het consumentief krediet. Want dat laatste uh, dat neemt eigenlijk in betekenis af in Nederland in de afgelopen jaren. Terwijl de hypotheekschulden uh, tot en met vorig jaar gewoon zijn doorgestegen. En nu uh, 233% van het uh, beschikbare inkomen van gezinnen bedragen tegen 23% in 1970, dus dat is in 40 jaar tijd vertienvoudigd relatief. En ja. absoluut veel meer. En daar zit meer het probleem, denk ik, in schulden... Dan, dan het gewone consumptieve krediet. Ja, want voor de duidelijkheid, u vindt dat wel verontrustend. Wat dat er gaat, bent u het wel met slop eens? Ja, de, de, de, de schuldenlast van uh, gezinnen... is uh, twee keer zo hoog als de totale staatsschuld. En is voor het eerst in de geschiedenis ook groter... dan de schulden van alle bedrijven in Nederland tezamen. En dat is, er zijn vrijwel geen landen, denk ik, te vinden... waar beide condities voor, uh, voor gelden. Goed. Uh, Gerard Borst? Dat die oproep tot spaarzaamheid uit de hoek van de ChristenUnie komt, verbaasde je dat of past dat goed in de christelijk calvinistische traditie? Het past uitstekend in de, in de calvinistische traditie in Nederland. Uh, hij, hij is hem overigens uit, uit het hart gegrepen hoor. Uh, um, Oproep tot uh, financiële degelijkheid uh, het kan nooit kwaad. Ja. En is het uh, uh, Leg dat nou even verder uit, uit, je hart, uit het hartgegreep. Hoezo eigenlijk? Uh, uh, later er een persoonlijke ervaring. <coughs> ik voel mezelf het gelukkigst bij, uh, bij uh, een sober leven. En uh, een leven van financiële terughoudendheid. Waar we hier eigenlijk een beetje mee te maken hebben is... Ik, ik weet niet of, of uh, Jaap van Duin dat uh, in zijn boek uh, constateert. Uh, ik heb het boek gisteren op de mooiste dag van het jaar... Uh, op de camping even doorgebladerd. Het ademt een sfeer van grote degelijkheid. Maar we hebben hier ook te maken met de uh, geestelijke labiliteit van de Nederlandse bevolking. Hè? Als, als het, als het uh, slecht gaat uh, met de economie. dan denken we dat, dat het einde der tijden nabij is. En als het goed is, dan hebben we zo'n opgeschroefd optimisme. dat, dat, uh, ja, dat het eigenlijk kant nog wel uh, raakt. Ja. Ja, meneer Van Duin, in uw boek De Schuldenberg... komt u ook tot de conclusie dat we, die, die spaarzame Nederlanders... zoals ik ons uh, introduceerde, dat die op een gegeven moment... helemaal de weg kwijtgeraakt is, en, uh, een aantal jaar geleden. Waar ja, is dat precies niet... gebeurd? Nou ja, met name in de jaren negentig. Uh, je zou kunnen zeggen, het begin ligt eigenlijk al voor een deel... ook in het collectieve pensioenstelsel, dus wij, wij sparen wel... Uh, aardig wat, niet heel veel, maar aardig wat. Maar dan voornamelijk via de pensioenpremies die we afdragen. Maar de echte vrije besparing, ik heb hier het stage van het planbureau voor me. Uh, dus, dus wat we vrij sparen uit wat we overhouden van ons inkomen... Uh, ja, dat is negatief geweest de laatste jaren. Dus we sparen nog omdat we rente op rente op een spaarrekening hebben. En we besparen gedwongen. Uh, maar we zijn dus eigenlijk uh, steeds gemakkelijker over schulden gaan uh, denken. Uh, ook de banken trouwens, onder de veronderstelling... Uh, dat de schulden die we maakten, waren meestal voor dat huis. En we dachten dat het huis zal altijd wel in waarde blijven stijgen. En dat was historisch nooit zo. Maar nu is het ook weer niet zo. En nu komen, problemen, uh, dus komen gezinnen in de problemen, want... Naar schatting heeft nu al 20% van de gezinnen een, een huis uh, wat minder waard is dan de schuld die erop rust. Dus dat gaat de komende jaren nog voor problemen zorgen, denk ik. Ja. En wat betekent dat? Uh, wat betekenen al deze cijfers en voorbeelden die u noemt? Nou, voor dat zelfbeeld van ons, wat toch nog, nog steeds is van de zuinige en spaarzame Nederlander, die toch veel beter op de centen past dan bijvoorbeeld de Griek of de Italiaan, die maar potverteert. Nou, het beeld wat ik heb is dat we in het algemeen, hè, het, het gaat natuurlijk allemaal, ja, het zijn maatschappelijke tendensen, maar Nederlanders hebben bij veel dingen de neiging om te denken dat het wel geregeld is door een ander. Dus bij ons pensioen denken we, ja dat is toch zeker, ik heb toch premie betaald, een spaarrekening is toch veilig. Dus we, zijn, uh, we hebben de risico's sterk onderschat uh, en we zijn een soort gepemperd, in slaap gesust door de gedachte. Als het een probleem wordt, dan zal iemand anders ons wel redden. De overheid of de Nederlandse bank of wie dan ook. En, en dat gevoel van eigen verantwoordelijkheid is wat mij betreft... In, in brede zin in de samenleving ja, langzamerhand een beetje aan het minder worden. En daardoor gaan we ook zo gemakkelijk schulden aan. Want een ander zorgt er wel voor als het fout gaat. Dan denken we bij wijze van spreken. De banken konden daar ook weer op rekenen toen het fout ging. We werden gered door de... Uh, door de staat. Ja, en We krijgen en ons spaargeld spaar terug van Wouter Bosch. We krijgen het toch wel terug. Ja, we ja. krijgen het toch terug. Ja. Dus een onderschatting van het risico... en, en een te, te groot vertrouwen... in anderen die het wel oplossen zullen. Voor ja, ons. En, en dat hebben ze dus in Griekenland en Italië... in feite minder. Daar sparen ze meer dan wij. Uh, precies het omgekeerde van bij ons. Een Griek vertrouwt de overheid niet. Uh, Italianen hebben ook... Uh, gerelateerd aan hun inkomen... een veel hoger vermogen dan Nederlanders. Dus die hebben een grote zwarte economie, ze ontduiken de belasting, ze beleggen hun geld in goed, ze sparen, ze hebben heel weinig schulden. 80% van de Grieken heeft een eigen woning, in Nederland 57%, die 57% bij ons heeft hoge schulden, die 80% in Griekenland heeft nauwelijks schulden. Dus weinig lenen, sparen, beleggen goed, geen vertrouwen in de overheid en bij ons zie je bij al die dingen precies het omgekeerde. Ja, bij ons is de overheid misschien stabieler... maar in Griekenland eh, past de burger beter op zijn cent. Dus in die zin... Ja, op... Hij is geleerd om, om zelf voor zijn eigen dingen te zorgen. Ja, dus die, die oproep van Arie eh, Slop om weer meer spaarzaam te worden, die snijdt zo'n beetje hout. Overigens is zo'n oproep niet nieuw in tijden van crisis. In de jaren dertig gebeurde dat ook al. We gaan even naar een voorbeeldje luisteren. Twee arbeiders, twee vrienden. Wij zullen hen volgen op hun weg en zien... ...wie van deze twee de verstandigste is. Wij volgen eerst Jan Geef Uit. De zorgeloze, vrolijke Kwant. Ja, ik heb mijn eigen eens op een lekker extra sigaartje getrakteerd. En voor jou en de kinderen heb ik een fijn koekje meegebracht. Ik heb van de week een paar overuren gemaakt. En nu volgen wij onze andere vriend Piet Spaar. Nou moeder. Na het eten zullen we de rekening weer eens even opmaken, hè? Oh ja, dat is goed, vader, natuurlijk. Kom maar op met je administratie. Ja, vader. Dan hebben we van de week dus 1.25 over, hè? Die ja. zullen we gauw naar de spaarbank brengen, want we hebben weer kolen nodig. En die zijn duur. Ja, die zijn zeker duur, vader. Want sinds we sparen bij de Centrale Volksbank, is die onze bankier. Jawel, mevrouw Rockefeller. <lacht> Nou, ik ga nog even een paar keer. Ik ben zo weer terug. Dat is goed hoor. Ja, ja er zitten hier aan tafel eh, drie heren, waarvan één in de late <kwijls> jaren eh, 40 is opgegroeid, de andere in de jaren 30 vermoedelijk herkenbare heren. Zijn dit de ouders die jullie gehad hadden kunnen hebben? Uh, uh, Althans, even niet Jan, geef uit. Nee. Niet Jan, geef uit. Nee. Nee. Ja. Je kreeg geen koekjes. Piet Spaar. Piet's Piet's spaar. spaar. Ja, nee. Nee, kreeg, we kregen een spaarpot. En, uh, en dan moest je elke week, uh, weet ik veel, uh, moest daar iets in. En die spaarpot, die zat ook op slot. En dan ging je één keer in de zoveel tijd met de spaarpot uh, naar de spaarbank. En daar werd hij dan geleegd. Nou, dat was een uh, moment, zeg. En, en, en Jan, uh, jij ook Piet Spaar? Mijn, uh, uh, mijn vader was uh, uh, uh, verbonden aan een nutspaarbank. En dat bracht natuurlijk een heel spaarzaam gedrag teweeg thuis. En inderdaad, die spaarpot heb ik ook gekend. Maar een van de punten die in dit geval ook van belang zijn... is het wegbreken door de wetgeving tussen spaarbanken en handelsbanken. Waardoor als het ware de spaartegoeden werden opgenomen in het geldverkeer. En dat is een funeste zaak geweest... omdat daardoor ook mensen die gewoon spaarden... En tevreden waren met een redelijke, maar bescheiden rente... Uh, voor ogen werd getoverd dat ze veel grotere ja. rendementen konden gaan maken. En dat is iets wat inderdaad... Dat is de, de, de bel zoals, aan de wortel uh, van het Nederlandse spaarzaamheidssysteem Ja, dat is, de, is een spijker geweest. op de kop. Ja. Uh, vroeger, uh, in ieder geval voor de Tweede Wereldoorlog... waren spaarbanken sociale instellingen. Ja. Huh? Arbeiders moesten worden geleerd om te zorgen voor hun eigen armoedebestrijding... Ja, maar is dat niet met een heleboel dingen? zo? Ook verzekeringsmaatschappijen en dat soort dingen die collectief zijn opgezocht. Met, met, met de bedoeling uh, voor elkaar te zorgen. En die zijn uiteindelijk. Uh, hebben die als oogmerk gekregen een heleboel winst te maken? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en, en waar we hiermee ook, ook te maken hebben. is natuurlijk de deregulering. van de financiële markt, ja. die is opgetreden. In, uh, we hadden het over de, over de ja, middenjaren negentig. Ja. ja, precies. Ja, vandaar. Ja. Dus, dus als, ja. Eh, want eh, een beetje vertrouwen in de staat moeten we toch wel blijven houden. Want volgens mij is de oplossing voor dit soort dingen gewoon... een staat die eh, goed, goed financieel, economisch onderwijs waarborgt... en eh, eh, zorgt voor toezicht en, en regels. Ja. Anders, we, anders gaan de financiële hyena's er met ons spaargeld vandoor. Ja. Maar wat mij ook opvalt, is dat dus nu... Hebben we zo'n oproep van de ChristenUnie? In de jaren 30 toen was het ook crisis. Hebben we dan zo'n filmpje van Jan Geef uit en Piet Spaar. En, en het was het een katho opdracht van... gemaakt van de Katholieke Partij. Precies, dat nee, wilde... de, de katholiek Centrale Volksbank ja, was dat. Ja. dat. Dat was precies dat mijn vraag aan jullie. Een eigenlijk. Ja, een reclamespotje van die Volksbank. Maar... Want, want het, nou, een, een educatief spotje. Ja, ja. ja, ja. Jongens, mag, je mag je ik een vraag even ja, ja, natuurlijk. <laughs> wat mij opvalt is dat dus in de tijd dat mensen heel weinig geld hebben, dat het crisis is, dat er veel werklozen zijn, dan worden ze op, hè, opgezweept om van dat beetje geld wat ze hebben dat nog te gaan sparen. Terwijl in ze tijden dat beeld. mensen ze het goed beeld. hebben, een foutbeeld uh, van de jaren 30. Ze worden opgeroepen om uh, Het is geld geld van de jaren oh. het is echt een foutbeeld ja? van de jaren 30, uh, Paul. Als, uh, uh, hoe hoe uh, is onze uh, laborgeschiedenis uh, uh, verlopen? Hè? Uh, rond 1850 uh, hadden mensen werkelijk geen cent te makken. En dat kan je zien aan, aan het feit dat ongeveer 70% uh, van de uitgaven opging aan voedsel. Uh, tegen het eind van de 19e eeuw werd het langzamerhand beter. Mm -hmm. En uh, na 1900 uh, hebben ze een, een tijdje een redelijk uh, florissante periode gehad. En toen kreeg je de Eerste Wereldoorlog. Maar na de Eerste Wereldoorlog, vooral met name in de jaren 20, was er een enorme uh, uh, welvaartsexplosie. Alles relatief hoor. Ja goed, dus maar dit dus... komt uit 1936. Toen had je 1936, geen 1936 maar goed, meer. Toen, ja. kwam, toen kwamen de crisisjaren. Maar als jij in de uh, crisisjaren je baan hield, dan was er eigenlijk betrekkelijk weinig aan de hand. Afgezien van wat er op politiek gebied allemaal gebeurde. Hmm. Maar en wat je ook ziet, uh, ik heb onderzoek gedaan bij uh, de, uh, de spaarbank voor de stad Amsterdam. Dat de, uh, het, het aantal inleggers, de mensen die echt actief inlegde, dat bleef stabiel in de jaren dertig. En je kreeg pas uh, tegen het eind van de jaren dertig, rond 1939... Uh, krijg je dat vertragende effect van, van die inkomstendaling. Dus als, er, kijk, als je werkloos werd, dan, uh, ja, dan was het verschrikkelijk. Omdat er geen sociale voorzieningen waren. Ja, maar jij, wat jij zegt, in die hele periode was het zo... dat schulden maken was iets slechts en spaarzaamheid was iets Schulden was maakten ze ook. Ze deden ze het ook. allebei. Het, is, het zijn overlevingsstrategieën. Mm -hmm. he? het, het is, uh, ja, wat een groot probleem was, was bijvoorbeeld in de Jordaan, in Amsterdamse Jordaan en ook in andere grote steden. Uh, de, uh, de leenvrouwen, de woekeraasters. Dat waren namens ja. die mensen iets voor de ogen toveren. Nee, ja, ja, ik zeg niet dat het niet gebeurde, maar het werd als negatief gezien. Ik, ik denk dat dat heel sterk als negatief werd gezien. Het was eh, Schulden, ja, dat, dat stond bijna gelijk aan zonde, zonde maken, zonde ja. doen. En in die zin is er wat veranderd in de loop der jaren. Dat... Er is, is uh, iets veranderd, ja. En dat, dat, ja, dat gaat op en neer met de economische conjectuur. Hè? Wat, wat ik net al zei, die, die geestelijke labiliteit. Uh, als, het, als het goed gaat, dan groeien de bomen tot in de hemel. Als het slecht gaat, is, is uh, uh, het einde de, der tijden nabij. Ja, maar is die schulden nou, komt dat nou omdat we, minder, uh, dat we nu makkelijke schulden maken... komt dat nou inderdaad door die Calvinistische volksaard en zo meer? Of komt het inderdaad door, door wat Jaap Duin zegt, namelijk... Jaap Van Duin. Jaap Van Duin zegt, ja. herstel uh, excuses ook tegelijkertijd. Wat Jaap Van Duin zegt, uh, het komt ook doordat we het leven niet met in eigen hand nemen. Dat we ervan uitgaan dat de overheid of een ander het wil opnemen. Maar dat is toch dat... ontzettend gestimuleerd ook... door de overheden en door de banken. Het hele idee van de hypotheekrenteaftrek. Uh, nu kun je niet meer bijvoorbeeld... Uh, daarbij geld nog lenen voor een auto... of voor een, uh, voor een uh, boot of ik weet niet wat. Maar in de jaren zeventig kon dat nog allemaal. En dat werd ook zeer gestimuleerd. Dus je kunt niet zeggen dat de Nederlander... Uh, zeg maar als, als een soort van... van, van uh, uh, nou ja, fluitend. En, uh, niet wetend dat. Nee, dat is hem uh, jarenlang voorgehouden dat dat heel de, goed als het de eigen is was. goed voor de ja. economie. Ja. Als je als je uh, uh, geen eigen huis uh, kocht, dan was je niet niet helemaal randebiel. maar het was er toch dichtbij. Ja, ja, ja. ja, ja van Duin, uh, er mee eens wat hier aan tafel allemaal gezegd wordt. Uh, de overheid is mede verantwoordelijk voor die mentaliteitsverandering. En de banken. Nou, ik, ik, ik denk het is een soort conctie van uh, overheid, bank en gezinnen. De, de, de banken hebben hun gedrag sterk veranderd. Ze zijn veel gemakkelijker gaan uitlenen uh, dan 40 jaar geleden. Uh, de normen zijn voortdurend opgerekt. Uh, nou ja, in, in combinatie dus met die hypotheekrenteaftrek, die eigenlijk het maken van schulden bevordert. Want. Ja, als je met eigen geld iets financiert, dan kun je niks aftrekken. Als je het leent, kun je het wel aftrekken. Dus de overheid door de hypotheekrente -aftrek stimuleert het maken van schulden. De banken zijn zich met name in Nederland compleet anders gaan gedragen dan voorheen en dan in andere landen. Zodra je de grens overgaat en je komt bij een Duitse bank en je vraagt of je 110% van je woning kan financieren dan wordt je of voor de koffie of onmiddellijk daarna de deur gewezen. Want een Duitse bank gaat niet verder dan 80%. In Nederland gingen banken vroeger niet verder dan 70%. Ja. Dus de banken zijn voor een geweldig deel medeschuldig aan de veranderende moraal. Dus hun moraal is ook veranderd. En nu zie je het, het begint trouwens van een tegenbeweging... Want van de weeromstuit nu we problemen hebben gekregen... zie je de pendule naar de andere kant zwaaien. Piet Moerland van Rabo roept op tot aflossen. Nou ja, dat deden ze vier jaar geleden nog niet. Dus we hebben het eind van de rit bereikt... en de pendule gaat nu de andere kant ja, op zwaaien. Maar als je nou... Piet, dus dus we, laten we even de, de, het fragment uh, volgen. Piet Spoor is met medewerking Piet van de Spuren. overheid. Uh, Piet, Spaar. Piet Spaar is met medewerking van de overheid. En omwille van de economische groei is Jan Geef uit geworden. Uh, moeten we toch weer een beetje terug naar die Piet Spaar? Nou ja, het, kijk, uh, uh, we moeten, we zullen. Hè? Dus ik, ik, geloof, ik geloof in de grote pendulebewegingen van de geschiedenis. Het schiet door naar de ene kant... En nu zie je het begin van een beweging naar de andere kant... bij burgers, bij de overheid. Je ziet het bij de banken zelf. Dus iedereen heeft nu in de gaten, dit was te gek. We hebben dus heel veel groei gekocht op krediet... Ja, nu zitten we in de andere fase, is buitengewoon vervelend. Want als je dus minder schulden maakt en je gaat schulden aflossen, remt dat de economische groei. Dat zien we nu zo ook. Maar het gaat dus ongetwijfeld gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat we in de komende 10, 20 jaar weer teruggaan naar die moraal van met name de jaren 50 en 60. Eh, meer eigen verantwoordelijkheid, eh, sparen, eh, geen grote schulden maken. Ja, het zal wel moeten ook. Want zoals het nu gaat, ja, lopen we dus heel veel gevaren. Ja. Maar is dat niet al eerder gebeurd, mensen weer terug te krijgen? In de jaren tachtig, toen we in crisis zaten... toen timmerde organisaties als Nibud en zo ook heel erg aan de weg... en moest men ook weer leren het huishoudboekje te gaan gebruiken... zoals dat ja. wordt genoemd. En hetzelfde ziet... als, als Piet Spaar en Jan Geef Uit. Dat is toen toch niet ja, zo aangeslagen? Je, je ziet een periode van, uh, ik heb hier het grafiekje voor me uh, liggen... het consumptief krediet bijvoorbeeld, dat loopt sterk terug... Van begin jaren 80 tot ongeveer 1985. En dan he, de tijd van Lubbers, no-nonsense kabinet. En dan langzamerhand wordt het weer beter. En dan gaan we dus weer. Maar het interessante is bij het consumptief krediet... dat is heel interessant, dat neemt al een aantal jaren af. Dus wat, wat slop zei, ja, het is waar, maar het is ook weer niet waar. Want het totaal bedrag wat aan consumptief krediet verstrekt wordt... Dat daalt absoluut de laatste vier jaar en relatief al tien jaar dus. Minder van onze consumptie wordt tegenwoordig geleend... dan in de jaren negentig nog het geval was. Dus Heel sluipende wijze gaan mensen zelf ook wel in de gaten krijgen ja, dat het toch niet helemaal verstandig is om iets wat je consumeert, uh, om daarvoor te lenen. Want ja, het, het wordt stukken duurder wanneer je het gewoon uh, spaart en dan uh, koopt. Ja, onze volksaard hebben we toch nog niet helemaal verlogend. Uh, ja, mensen, mensen zijn ook heel kort van memory. <tus> ik bedoel, uh, ik, ik heb in mijn leven al, uh, ik geloof, twee, twee of drie keer meegemaakt dat de huizenmarkt instort. En als je nu nagaat... Nou, dat is twee keer maar gebeurd. Oh, twee, twee keer. Twee... Ja, twee ja, keer in mijn leven. In ja. 84, 84 en, en dan nu weer. bij ons uh, is het één keer eerder gebeurd. Ik woonde in de govert flinkstraat in een appartement. En tegenover ons was er ook een appartement. Daar heeft een, een ontwikkelaartje heeft daar een paar moderne apparaten ingezet en, en dat ging weg voor zes ton. Dat is, dat is drie jaar geleden. Ja, Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, ja, <tieft> ja, ja. ja. Ja. Maar er... en, je, je, je, je, je... wat wil je hiermee zeggen? Dat... Nee, dat mensen kort van memorie zijn. Ik bedoel, als, het, als, het, als het straks uh, weer beter gaat, dan, dan, dan weten we dit allemaal niet meer. Ja. Dan gaan mensen weer huizen kopen voor veel te veel geld... en gaan ze weer uh, enge uh, uh, hypotheken afsluiten. Maar die zes ton ja, van de toon, ja. uh, uh, hoeveel is dat dan nu? Dat is een paar jaar geleden. Dus ja, toch, nou ja, is, het is toen waard. voor zes ton, is het veel minder waard geworden. Ik, ik, ik er tegenover en mijn huis is weggegaan voor, uh, voor twee ton... Dat is nogal een verschil, ja. ja. Dat, dat is, dat is niet maar er stonden rezen. misschien geen moderne apparaten in. in, in, in. Zeker niet. Nee, nee. In rook opgekaan. Nee, daar, nee. daar uh, uh, reed Broms nog, nog op een varken. Ja. Maar als we af, afsluitend, uh, af, af, afsluitend concluderen... moeten we een minder hoge toon aanslaan tegen landen in Zuid-Europa... en ons zelfbeeld een beetje bijstellen? Ja, dat kan helemaal geen kwaad. Nee. En wat we zeker niet moeten doen, is Griekenland wegbezuinigen. Dat is ook nog een... Ja, nou, dat zijn we nu aan het doen, hè? Dat zijn we nu aan het doen. Dat is, ja. dat is hoogste onverstand. Ja. Ja, ja, dus jullie zijn het met elkaar eens. Zeker. Goed, nou dan wil ik jullie allebei hartelijk danken uh, voor dit gesprek. Want het is alweer half elf geweest. Hoog tijd voor de column. En omdat Nelleke Noordervliet en Alexander Mellinghoff allebei op reis zijn... hebben we de komende twee maanden twee gastcolumnisten. Dat zijn Annemarie Oster en u hoorden we in het begin van deze uitzending... en door dit gesprek heen al menigmaal Philip Frederiks. En hij zit hier nu aan tafel en gaat nu zijn column worden. Ik behoor tot de pioniers die de Ardèche toeristisch hebben blootgelegd. Er waren ons wel een paar kunstenaars voorgegaan... maar wij waren zo'n beetje de eerste Nederlanders... die er alleen maar voor vakantie kwamen, niet voor de inspiratie. Mijn ouders hadden iets gehuurd in een half ontvolkt dorp... met half ingestorte huizen. We logeerden op een etage boven de plaatselijke schoenenwinkel van Madame Moulin... Een schriele weduwe die de hopen schoenen letterlijk boven het hoofd waren gegroeid. Ik zie nog het onthutste gezicht van mijn moeder. De Franse slag was hier tot totale chaos verheven. Een toilet was er niet. Voor de grote boodschap moesten we naar een poepdoos op een landje achter het gemeentehuis. Gezien de vele spinrachten kwam madame Moulin er zelden of nooit. Ik werd die zomer dertien. Een paar maanden eerder was het verdrag van Rome ondertekend... Europa zou één worden. We gingen per trein vanuit Utrecht overstappen in Rotterdam. Franse wagons, bronskleurig, met antimacassars aan de hoofdsteunen. Een D-trein met toeslag. Het zou nog wel even duren voor het vrije verkeer van personen en goederen een feit was. Als poeder kwam er een geldwisselaar voorbij met een ingenieus apparaat op zijn buik. Aan elkaar gekitte buisjes waaruit hij munten tapte. Belgische en Franse Franks. Hij werd gevolgd door Nederlandse en Belgische douanebeamten... maar Soussés en Rijkswachten die allemaal de identiteitspapieren wilden zien... en achterdochtig naar de koffers in de bagagerekken keken. De teleurstelling was groot dat ik als aspirant wereldreiziger... geen stempel kreeg in mijn nog maagdelijk schone paspoort. In Roosendaal kwam een man met koffie en broodjes langs de trein. Koffie roepend, koffie met broodjes. Mijn vader kocht koffie, brood hadden we zelf meegenomen, dubbele boterhammen met kaas. Na Mons, in het Vlaams Bergen geheten, deden de Belgen ons uitgeleiden en meldden de Franse grenspolitie en douane zich. De Franse politiemannen waren in burger en droegen een tricolore als band om hun arm. De douaniers waren in blauw met brede rode bies langs de broek en de traditionele Franse kepi. Er werd nog niet naar drugs gezocht... maar ze keken erbij alsof we diamanten smokkelden. En toen Ornois, De eerste halteplaats in Frankrijk. Ornois, au Aulnois, twee minuten daar, klonk het over de lege perrons. Het was Frans met een knijper op de neus. We waren ontegenzeggelijk in het buitenland. Per definitie het verre buitenland. Want o, oh, wat was het nabije buitenland ver. En Parijs moest nog komen. Ik wist toen nog niet... <tus> Dat PBA mijn perpetuum mobile zou worden. PBA is Frans spoorwegjargon voor Paris, Bruxelles, Amsterdam. Het ritueel van douaniers en grenswachten eindeloos herhaald. Maar Rome bleek te werken. In de loop der tijd was er steeds iets minder grens. In mijn begintijd in Parijs moest ik nog een verblijfsvergunning hebben... en een werkvergunning, urenlang in je onderbroek in de rij staan... om als slachtvee gekeurd te worden. En altijd ontbrak er weer een formulier en moest, alle formulier en moest alles opnieuw. Ook dat verdween. Net zoals het gehannes met Belgische en Franse Franks. Op een dag zeiden ze op de prefectuur... Met monsieur, u bent Europeaan, u heeft die papier helemaal niet meer nodig». De vrouw achter het loket keek me even verveeld aan als vroeger. U bent iemand uit een lidstaat van de EU, n'est-ce pas? Nou dan, zei ze ambtelijk. Mij kwam het voor als een prachtcompliment. Monsieur, u bent een Europeaan. Een eretitel. Inmiddels schijnt zoiets onverdraaglijk elitair te zijn. Bijna verraad aan het eigen volk. Maar ja, na Aulnois heb ik me altijd grensoverschrijdend gevoeld. U moet me dat maar vergeven. Prachtig, bedankt. Ja. Ja, en dan toch jarenlang correspondent? Ja. Ja. ja. Goed. Het is alweer even geleden, maar onlangs werd het kostbaarste boek uit de bibliotheek van de kathedraal van Santiago de Compostela gestolen. En het is niet zomaar een boek. Het is de zogenaamde Codex Calixtinus, het boek uit de 12e eeuw waar alles in staat over de beroemdste bedevaartplaats van Europa. Het verhaal van de apostel Jacobus, de heilige van Compostela staat erin. De toeristische tips uit de middeleeuwen voor de bedevaartganger... en nog veel, veel meer waar de talloze huidige pelgrims hun voordeel mee kunnen doen. Ja, gestolen en nog altijd zoek, althans... Zover we weten. Dit boek van, nou ja, minstens een paar miljoen. Maar groter dan het financiële verlies... is natuurlijk het wetenschappelijke pardon, en culturele verlies. Want dit boek leert ons heel veel over de middeleeuwen... over de pelgrimage, over de rol van de vrome heilige Jacobus... in de cultuurclash van de middeleeuwen... namelijk die tussen christenheid en islam. En misschien nogal meer. En om ons bij te praten over dit boek... we zeiden het al eerder hier aan tafel... we horen hem ook al zojuist even. Jan van Herwaarden... Schrijver van het Nederlandse standaardwerk over Santiago de Compostela. Getiteld op weg naar Jacobus. Jan van Herwaarde, uh, dit boek is heel dik. Dat is niet iets wat je in een plastic tasje... Ja, uh, nou ja, redelijk dik. Niet iets, oh, oh, je, je wijst nu op een exemplaar, <kijst> dat, dat, dat, maar dit is een, dit is een kopie. Ja, ja, goed, maar het dus is 225 bladeren. Maar je neemt het niet zomaar even onder je jasje mee en het is nee. heel kostbaar. Gestolen, hoe is het mogelijk? Ja, dat vraagt iedereen zich af daar. En bovendien ga je je langzamerhand afvragen of het wel zo is. Maar goed, eerst even de diefstal. Uh, op 7 juli werd geconstateerd dat de codex weg was. Het laatst gezien op 30 juni of 1 juli. De sleutels, die dan tot uh, behoren bij twee personen. Die staken in het slot van de kluis waarin het boek zou moeten zijn opgesloten. Maar het boek was weg. Dus het paniek. lijkt wel het begin uit een roman van uh, Umberto Eco. maar het verder. Ja, ja. dat uh, lijkt het ook. En het is dus ook uh, wat dat betreft in de na, nasleep hè, lijkt het ook uh, veel op dat soort uh, zaken. Maar in ieder geval het boek was, is, was weg. Hoe daar is geen enkel uitsluitsel over. En het merkwaardige is dat na die eerste berichten van 7 juli er vanaf. 11 juli geen enkel bericht meer is te vinden... over de diefstal uh, uit Koppelstella van dat boek. Met andere woorden, er is een totale zeg maar, radio- of WWW-stilte... te dien aangaande. En uh, dat uh, geeft eigenlijk toch ook wel weer te de denken... Ten meer daar we enige weken later een raar bericht op internet kregen, waarbij werd gezegd dat de Botafumero, dat is een groot wierookvat dat in de, in de kathedraal van Santiago hangt en dat op de hoogtijdagen wordt heen en weer gezwengeld zwengelt, dat de Botafumero door onderhoudsmonteurs zou zijn ontvreemd. Toen maar. Doe maar dus. En dat is wel <laughs> werkelijk een volkomen idiote zaak, want dat Botafumero is niet zomaar een potje met wierook erin, maar dat is een gigantisch vat. En dat zou dan zijn ontvreemd. Inderdaad door onderhoudsmonteurs. Dus uh, met allerlei uh, die, uh, vervoersmiddelen. Uh, dat bleek, waarschijnlijk is dat achteraf uh, toch wel een fake geweest... van iemand die een grap op internet haalt, uh, uithaalde. Wat natuurlijk wel vaker is gebeurd. Maar nu wij ook in Nederland beleven dat er geen schutter is... in de buurt van Rotterdam, ga je je afvragen... of er wel een diefstal is geweest in Compostela... Ik heb de afgelopen week een van mijn meest uh, vertrouwde... en, en betrouwbare uh, vrienden in Santiago gemaild... om mij uh, helemaal uh, up-to-date in te lichten. Maar hij heeft tot nu toe niets van zich laten horen. Nou kan het zijn, hij, hij is een zeer uh, uh, vooraanstaand medievist ook... en uh, daardoor ook wel gevraagd voor gastopdredes. Dus hij kan ergens in de wereld zijn. Maar de mail kun je overal controleren. Dus ook dat geeft mij, uh, zeg maar... Maar een soort onzekerheidsrelatie nou, tot dit we, we, onderwerp. wellicht praten we over naar aanleiding van een diefstal die nooit heeft plaatsgevonden. Nou dat, ja, laten dat, we ervan uitgaan dat die diefstal wel heeft plaatsgevonden. Juist. Ja, want goed. het is meer dan één berichtje op internet geweest, even voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja, ja, ja, zij... Ook in de internationale pers is het geweest. Ja, dat precies. ja de NRC ja, en... heeft er natuurlijk maar heel weinig aan besteed als goede anticlericale krant. Een klein uh, itemje op een zaterdag uh, uh, pagina. Goed. Voor we verder praten over het wel of niet voor zover we weten, gestolen boek. Uh, even kort de geschiedenis van Compostella. En dan zeg ik echt nadrukkelijk kort. De stad waar op wonderbaarlijke wijze het stoffelijk overschot... het onthoofde stoffelijk overschot... <coughs> terechtkwam van apostel Jacobus vanuit Palestina. Jan van Herwaren, dat klinkt al vrij wonderlijk allemaal... Uh, hoe zat het weer eens? Wat was het verhaal heel kort? En hoe werd het een pelgrimplaat? Je hebt twee keer gezegd heel kort. Ik zal het kort maken. Er is uh, Jacobus' is, uh, zogenaamd op het hoofd de 44 na Christus uh, op, de, uh, op de Olijfberg in, bij uh, Jeruzalem. En is daarna op wonderbaarlijke wijze overgebracht via een schip onder leiding van een engel naar Noordwest-Spanje. Is daar aan land gebracht. Is uiteindelijk terechtgekomen in een, uh, via allerlei uh, verwikkelingen uh, op een plaats waar dan later de kathedraal van Koppelstella is gebouwd. Dat is een verhaal dat in 1 seconde, 20 seconden is te vertellen, maar dat dus acht eeuwen heeft geduurd voordat het zo tot stand is gekomen. Je hebt heel geleidelijk aan de wording van die legende. Maar rond 800 is het zover, dan weet men zeker dat het lichaam van Jacobus de Meerdere, de broeder van Johannes, een van de belangrijkste apostelen van Christus, die ook bij de Olijfberg aanwezig waren op het moment van de beproeving van Christus en al dat soort bijzondere momenten, dat die Jacobus in Santiago de Compostela begraven ligt, lijfelijk. En met zijn hoofd, dat wordt expliciet ook in een van de verhalen die in de Codex Calixtine staan, een van die verhalen be benadrukt, dat het met het hoofd is geweest dat hij is overgebracht. Hoofd met lichaam, gescheiden, maar toch ja, maar gebracht. ze hebben het weer. De ja. En als je plaatjes ziet, dan zie je ook dat het hoofd... Eh, zeg maar aan de romp weer eh, is eh, vastgezet of vastgehouden. In ieder geval, het is één geheel. Juist. Dat, dat boek nu, die codex dat is eigenlijk de bevestiging, de bezegeling... van de status van Compostelle als een soort Lourdes uit die tijd. Ja, als je dus zegt uh, dat het verhaal van de legende in acht eeuwen is ontstaan... dan kan je zeggen dat de verdere literaire vormgeving van dat verhaal... en de hele ombouw van de cultus die oh. zich is gaan ontwikkelen... vanaf omstreeks de 800... dat dat in ongeveer drie eeuwen bij elkaar is geveegd... tot dat uh, boek dat dan nu de Codex Calixtinus heet. We noemen het eigenlijk ook het boek van Jacobus... En de codex is het... Bijzonder exemplaar waarin de tekst van het boek van Jacobus is opgenomen. Ja, er zijn echt. nog drie andere manuscripten waar het totale boek van Jacobus ook uh, ja. in is bewaard. Geboven. En even voor de duidelijkheid: uh, die codex is, is vernoemd naar een paus zodat het meer status ja, had. Ja, maar die heeft er ja. waarschijnlijk niets mee te maken. Uh, hoewel hij wel paus was in de tijd dat het boek is ontstaan. Calixtus II was paus tussen 1119 en 1124. Uh, maar en heeft ook wel degelijk Spaanse connecties. Hij komt uit Bourgondië. En in die tijd was Bourgondië heel sterk ook verbonden met Noordwest-Spanje. Door allerlei vorstelijke uh, ver, uh, verwantschappen. Maar in, en in ieder geval heeft ook deze paus in zijn eerdere leven... dus uh, is hij voogd geweest van een van de aanstaande vorsten... van uh, een rijk daar in dat Noordwesten van Spanje. Kortom, hij had een Spaanse connotatie... zoals we dat dan met een geleerde term noemen. Maar hij heeft als zodanig waarschijnlijk niets te doen gehad... met, uh, uh, met dat boek, maar zijn naam... Gaf natuurlijk gezag aan datgene. wat de schrijver onder zijn naam presenteerde. He, dat is dus autoriteitsverstrekking. Uh, dat altijd. Even heel samenvattend. Bestaat dus eigenlijk, het is een soort verzameling, die codex. Ja. Bestaande uit vijf boeken. Ja. Leg je even uit welke vijf boeken het in grote lijnen zijn. Het uh, eerste boek is geleid, uh, gewijd aan een aantal. Uh, uh, bestaat uit een aantal preken... Uh, meestal ook aan, toege, toegeschreven aan die Calixtus. En dat zijn preken die, waarin de hele ontstaanslegende... Zeg maar, van, uh, vanaf de onthoofding tot en met uh, de, de begrafenis wordt verteld. In verschillende, uh, in verschillende vormen en op verschillende momenten... in het kerkelijk jaar. En de uitgebreidste preek daarvan, dat is de preek Veneranda Dies... oftewel de dag die vereerd moet worden. Die uitgebreidste preek is ook een van de belangrijkste bronnen... inhoudelijk voor het pelgrimswezen zeg maar uit de 12e eeuw. Omdat daar allerlei dingen ook in worden genoemd... die de pelgrim aangaan op Goed, dat moment. Dat is het, dat is het eerste boek. Het tweede boek is het boek der wonderen. Dat zijn 22 wonderen eh, die Jacobus zou hebben gepleegd... post mortem, he, ja, na zijn dood uiteraard. Bood, ja. en, en dat zijn dus allerlei wonderen van verschijningen en reddingen... en noem het allemaal maar op... die eh, in de loop der tijd zijn geregistreerd. En in dat wonderboek, wat... Uh, wat normaal was in die tijd, om de wonderen heel goed te registreren... omdat dat bevestigingen waren van de heiligheid van de plaats. Ja. Hoe wonderbaarlijker het wonder, hoe, wonder he, he, he, ja. enzovoort. hoe belangrijker ook de plaats. Dat is, twee, de dat is het tweede boek. Het derde boek is Liturgisch. Dat zijn dus de, zeg maar, de, de, de, mis, de ordinees missee... van de diverse erediensten uh, op uh, verschillende hoogtijdagen in het jaar. En, uh, die dat met zijn, Jacobus te maken hebben, neem ik aan dan. Hè? Waar in Jacobus natuurlijk ja. wel ja. wordt genoemd, maar die dus, dat zijn dus eigenlijk technische, liturgische ja. teksten. Okay. Waarin wel wordt gezinspeeld op allerlei dingen die in het eerste boek staan. Dat is het derde boek. Het vierde, vierde boek is een heel opvallend boek. Dat is namelijk de chroniek van Turpijn, zoals hij heet. Hij wordt meestal ook de chroniek van Pseudo-Turpijn eh, genoemd, omdat die Turpijn die wordt genoemd niet de schrijver is van dat boek. Maar eh, hij wordt Turpijn genoemd in dat boek. Dus moeten wij spreken over de chroniek van Turpijn? Dat die pseudo is, is een, is een interpretatie. Hoe dan ook, dat is een chroniek die gaat over de beroemde tocht van Karel de Grote... In, uh, die Karel de Grote in 778, historisch, hè, historisch gesproken... in 778 naar Spanje heeft gemaakt... ter bestrijding van allerlei uh, zeg maar, islamitische oprukbewegingen. Uh, in het, en je zou kunnen zeggen dat dat de eerste fase is... van wat dan wordt genoemd de reconquista van Spanje... de herovering van Spanje op de uh, islam. En dat uiteindelijk resulteert ten tijde van Karel de Grote... In de zogenaamde Marca ja, Hispanica. Maar, maar, en dat is dus Barcelona en omstreken. Jan, even, we, we hebben ook nog het vijfde boek, dat noem ik maar eventjes. Dat, zijn, dat is, als ik het goed begrijp, is dat het Boek van de Pelgrim. Dat is de Gids ja, waar, van de Pelgrim, juist, ja. Dus daar gaan we, dat, waar alle verhalen in staan, hoe je dit moet en dat moet. en aan welke ja. voorwaarden je moet voldoen als christen om goed pelgrim te zijn. Dat is boek vijf, dan hebben ze alle vijf genoemd. Nu gaan we even terug naar dat boek vier, wat natuurlijk een soort. Ja, dat klinkt natuurlijk heel idioot. Een soort vreemd korper, een, een soort vreemd ding daarin. Voor ons huidige gevoel. Want ineens een verhaal over uh, Karel de Grote in een boek. Ho hoezo eigenlijk? Een wat, wat is dat voor iets raars Ja, maar dat is dus uh, dat, dat is niet zozeer een fremdkörper Als wel heel begrijpelijk in de 12e eeuw. een onderdeel van die hele ideologie. die zich langzamerhand rond dat christendom. en rond die Jacobuscultus is gaan ontwikkelen. Ja, leg uit. Een van de eerste blijken daarvan is, al, uh, is, is in de historische werkelijkheid. zeg maar in 1064 bij het beleg van Coimbra. Daar wordt in de traditie. Uh, aangegeven dat Jacobus is verschenen... en ervoor heeft gezorgd dat Coimbra viel... ten, beho ten behoeve van de christenen. Uh, dat is dus een eerste aanduiding. Ja, Jacobus hielp steeds een handje... Uh, ja, de in de oorlog tegen de moorden. Juist. En Juist. dat is dus op een gegeven moment... zeg maar een, een, een verder uitgebreid verhaal... Die Traditie over die optreden van Karel de Grote was in de Spaanse milieu was dat een be bestaande traditie. Die werd ook al literair vormgegeven. En die werd in deze gekoppeld aan Jacobus. Dus Jacobus is eigenlijk de oer Karel de Grote. Het begint bij Jacobus, de bestrijding van de oer. Ja, woord. nou ja, ik, nee, het, het begint wijzef... bij Karel de Grote. Ja, okay, en maar... daaraan wordt die nieuwe cultus, ja. he, die ongeveer Precies. gelijktijdig ook is ontstaan, namelijk rond 800. Dat is het merkwaardige, he. dat is het coïncidentele. He. Dat je dus uh, de cultus ontstaat rond de 800. Dat hij keihard de Grote is rond 800. Dat wordt als het ja. ware aan elkaar geknoopt. In een historisch, zogenaamd historisch verhaal. En dan is er nog iets raars: om het nog één slagje ingewikkelder te maken. en daarna gaan we het weer eenvoudiger zien te krijgen. dan wordt die. Dat boek van Turpijn, de kliniek van Turpijn... die wordt op een gegeven moment uit de codex verwijderd. In het boek van Turpijn staat dus uh, van alles dat uh, zeg maar gericht is... ideologisch is gericht tegen die islam... en eigenlijk ook uh, allerlei elementen in het christendom met nadruk... waarbij je zou bijna kunnen zeggen... sprake is van fundamentalisme, hè, in onze huidige termen. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment is dat toch een, een wat moeilijk probleem. Uh, uh, daar spelen allerlei andere factoren ook een rol in... maar dat vuurt veel te ver om dat door te voeren... Maar in de loop van de 16e, 17e eeuw. Uh, werd eigenlijk geconstateerd dat A. de proniek van Turpijn een valsem was. Dus een, een, een, een fake, een, een bedrog. Hè? En dat uh, daarom. en dat die dus haak stond op wat men wilde met de Jacobusvering. Twee elementen die ook Jezuïeten ertoe hebben gebracht om uh, erop aan te dringen... Dat, die, die, dat dat boek uit de traditie, als het ware, ja, werd gescheurd. Wat, wat, gewoon even naar de tijd kijkend. Het is dan de 17e eeuw, uh, geen moor van betekenis meer te bekennen in Spanje. Het hoeft ook niet meer zo nodig natuurlijk. Nee, dat is inderdaad waar. En dan uh, krijg je dus, uh, dat uh, Philips III is dat geloof ik op dat moment... Uh, die geeft de opdracht om uh, dat boek uit de codex ja. te snijden. En dat is gebeurd. Ja. En 400 jaar later, 1960... komt ja. het nou er ja, weer in. Men, ja, de, de, de, kijk, dat is door 20e eeuwse onderzoek... die heeft natuurlijk uitgewezen... dat die codex wel degelijk integraal... een betekenis heeft gehad... Als, juist als totaliteit. En dat dat onderdeel, die chroniek zo'n pseudotropijn... Veel, veel meer in die codex behoorde... dan men vermoedde dat het een soort... wat, wat u noemde, een soort vreemdkörper is. Dus dat werd uh, vanuit Frankrijk overigens, dat is René-Louis, professor uit Auxerre, die heeft er sterk op aangedrongen dat dus dat boek van Turpijn... weer in de Codex werd opgenomen. Dat de integriteit van de Codex werd hersteld. En dat is gebeurd in 1966. Is een totale restauratie voltooid van de hele codex. Inclusief dat, uh, die koniek van terpijn. Dus nu zitten we weer met een complete Jacobus. Ja, een en waaronder... integrale, zoals ik ja. het ook in mijn eigen publicatie heb genoemd. Het is de integriteit. Uh, ja. He, ...van die codex is hersteld. Maar deze Jacobus is dus niet alleen een aardige lieve uh, uh, heilige... Nee. ...maar tegelijkertijd ook een moorenvijand. Ja, moor, en, da, da, hij da, werd da, ook da. genoemd Matamoros. Moorenslachter. Juist. En, en daar eh, toch een dat beetje... ging nog veel verder. Want Matamoros was dan voor Spaans gebruik. Maar als, die, als de Spaanse expansie naar de Cari Caribische wereld... ...dan wordt hij Matacaribes. En wordt hij alles... En, de laatste tijd, vanaf 2000 ongeveer, 2003, 2004, wordt hij zelfs Mata Magrebians, oftewel Maghreb-doder. He, dus dan wordt het een element in het verzet tegen de Noord-Afrikaanse inf infiltratie in Spanje. Ja, ja. He, dus dan is het weer een hoogst actueel thema. En ik heb in 2004 gemerkt dat men op alle mogelijke manieren probeert... juist aan, die, aan dat matamoros aspect van de Jacobusverering... Uh, zo min mogelijk aandacht te besteden en het te verdoezelen. Ja, ja. Maar men kan het niet verdoezelen, want overal staan ruiterstandbeelden van Jacobus... en zijn uh, schilderingen, zijn mozaïeken, noem het allemaal maar op met die Matamoros, ja, en, met aan zijn voeten en, allemaal gekliefde eh, Mohamedanen, want dat, dat en, was het ja, grote en teken. En je, je gaat je in alle eerlijkheid afvragen of al die, die wandelaars en pelgrims die nu dag, en, dag in dag uit op weg zijn naar Compostela dit weten? Want als je dit weet, zeg ik, ik ga niet. Zou, ja. Dan zou je zeggen ik ga niet, of wel, Filips? Ja, maar, maar ja, misschien, misschien al die volgelingen van Wilders. Dat, hè? Ja, nou ja, <laughs> maar, maar het, het punt is natuurlijk dat, dat, het dat die, die mensen die. Het zijn, dat, ja. doe maar, Paul. Ja. Ja, ik weet niet of de volgende. Maar van die mensen die, die die sorry, van, wacht sorry. even, ja. Philip. in ja. nee, ik zei even, even, even niet rust in de het niet of het de juiste van Wilders zijn die op weg zijn naar, <laughs> naar Stella. Ja. Goed, ja. dat denk nee, ik ook eh, niet. Even, nee, even, nee. Jan, even stoppen. Even ja. wacht, wacht even, ja. een seconde. Er staat, want dat vertelde je me ook eerder, er staat daar een beeld, het beeld wat altijd rondgedragen werd ja. van Jacobus als moordendoder. Ja. Dat beeld staat nu in een nou, stond, in een nis dat, van de kathedraal. als het niet rondgedragen wordt, staat ja. het in de nis in ja. de kathedraal. En nu, uh, althans toen ik uh, dat heb geconstateerd, want dat is alweer in 2004, hoe het nu precies is weet ik niet. Maar in ieder geval, toen was er een hele bossage, zeg maar, uh, rond dat gedeelte van dat beeld waar die onderliggende islamieten waren oh, neergezet. De, de, de sokkel was niet meer te zien? Nee, dus wat maar... dus dat er boven die sokkel zat, namelijk die... Zeg maar om, om een leven uh, smekende uh, islamitische slachtoffers. Dus dat was weg, weggebojoerd. En op dat moment was er ook een heftige discussie. Van, moeten wij niet uh, die hele, uh, dat hele aspect van de jacobus moeten wij dat niet proberen volledig weg te drukken? Maar zoals gezegd, tot in de kathedraal toe... krijg je bijna onvernietigbare beeldtenissen van Matamoros. Dus misschien moeten we dan voorzichtig zeggen dat uiteindelijk eigenlijk wel heel gelukkig toeval is dat dit boek waar dat na verhaal van de kroniek van Turpijn waar die moordendoden wordt benadrukt als het boek weg is is dat is de grond er is misschien wel gelukkig toeval we moeten natuurlijk ook het verdwijnen van het boek moet je ook natuurlijk in een, in een zeg maar wetenschappelijke context plaatsen in de zin van dat kijk dat boek is in facsimile nog in veelvoud uh, bewaard we kunnen de, de tekst en die is al grotelijks geanalyseerd ge enzovoort dus wat dat betreft bestaat het boek nog altijd. En is er, is er wat dat betreft niks gebeurd? Het is eigenlijk een kunstwerk wat weg is. En dat is, het is net zoiets als, nou ja, zeg maar, de nachtwacht van, van, van Coppostella, die is verdwenen. He, op die manier moet je bekijken. We weten allemaal hoe de nachtwacht eruit ziet. We weten ook allemaal hoe die codes eruitziet. Het zijn allemaal uh, uh, anastatische en ook ja. mo moderne elektronische uh, versies ervan. Dus wat dat betreft is er niks aan de hand. En het gewoon nu... overal op internet uh, in te zien. De ja, team. precies. Ja. Nou, dat is, zover is het nog niet. Je hebt nog niet een gedigitaliseerde versie op internet. Maar uh, wat niet is, kan komen. En uh, nou ja, wat dat betreft uh, is het net zo wat ook in de Nederlandse samenleving. Af en toe bij sommige mensen of is. We hebben die kunst helemaal niet nodig, want we kunnen ze allemaal gedigitaliseerd zien. Je weet dat dit tussen zoeken... Elk museum kan eigenlijk. Futsje opgedoekt worden. Ja, net Juist. zoals in Den Bos, waar men bos laat zien. Zonder bos. Pardon. Net zoals men in bo Den Bos. Bos laat zien. Zonder bos. Juist. Jan, eh. <laughs> uh... <laughs> We kunnen gewoon naar Compostela ja. blijven gaan begrijpen ja, en we moeten ons bewust zijn dat uh, dit geen suikerheilige is, maar ook een harde, hardheerschap. Ja, nou ja, goed. Met ja. Christendom heeft die keiharde kern. Juist, Jan nou, Herwade, bedankt. Ja. En volgende week hebben. we. een diepe stilte. er een diepe stilte. Een diepe stilte, stilte. We <lacht> hebben <lacht> nog even. Uh, ja, <lacht> ja, volgende week is Philip Verheijen trouwens weer. Nou, uh, mooi. En dan met een column over 9/11, want we hebben dan een hele bijzondere uitzending over 9/11. Nu komt het, uh, het nieuws van 11 uur eraan. Uh, maar wij zijn na dat nieuws hier nog een heel uur terug. Onder meer met het uh, bijzondere verhaal van Fanny Schoonheid. Een uh, Nederlandse vrouw die in de Spaanse burgeroorlog meevocht. en het daar schopte tot mitrailleur, koningin. Yvonne Scholte volgde het spoor van Fanny Schoonheid helemaal terug en komt er straks over vertellen. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Vanmiddag, vanaf kwart over twaalf. Govert van Brakel in de perstribune. gaan even langs het uh, medianieuws. Met tv-gezichten Sophie van der Renk en Joris Linsen over hun grootste passies. Nou, mijn liefde voor muziek en uh, het feit dat ik zanger werd. NOC-NSF-voorzitter André Bolhuis vertelt... wanneer de Olympische Spelen nu eindelijk naar Nederland komen. Al met al ben ik ervan overtuigd. dat binnen een paar jaar tijd dat in orde is. En voetbalfilosoof Willem van Haleghem komt praten over... ja, over wat eigenlijk, Willem? Waarom weet ik niet, maar ze namen me niet meer serieus. Uitzending bijwonen? Dat kan. Kijk op deperstribune.nl voor meer informatie. Vanmiddag kwart over twaalf, de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.